12 uur. Dit is Radio 1, met Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, we bellen zometeen even met Joep van Deudekom. Want de quiz uit Langs de Leeuw wordt een zelfstandig programma. In het Mediaforum Joost Oranje en Jan Slachter. Nu het NOS-journaal, hier is Dorald Megens. Goedemiddag, kabinet wil banken nu nog niet verkopen. Politie past alcoholcontroles aan en opnieuw een gezin weggepest uit Amsterdam-West. In het Zuidoosten nog even zon, in de rest van het land is het bewolkt. De vallen buien en geleidelijk volgt meer regen, vooral in het Noordoosten. Het is ongeveer 15 graden bij een stevige noordwestenwind. Ook morgen en zaterdag is het nog wisselvallig en koel. Het gaat dan wel wat minder hard waaien. Vanaf zondag wordt het warmer, zonniger en droger. Misschien wel 25 graden volgende week. Het kabinet voelt voorlopig nog niets voor de verkoop van de staatsbanken... zoals ABN AMRO en SNS Reaal. Dat zeggen de ministers Ascher en Dijsselbloem... in een reactie op werkgeversvoorman Bernard Wientjes. In Den Haag politiek verslaggever Peter Blok. Peter, waarom vinden Ascher en Dijsselbloem dat geen goed idee? Nou, Het idee is best goed, maar de timing is beroerd. Want het moment is slecht gekozen, vinden ze. Nou ja, we Wientjes, het is duidelijk. Hè. Hij wil geen belastingverhogingen meer. Hij vindt dat het roer helemaal om moet. We beginnen hier in Nederland steeds meer op Japan te lijken. Al zeven jaar lang nauwelijks economische groei. Ja, en daarom wil hij dat we de staatsbanken weer gaan verkopen. Want dan komt er geld in het laadje, gaat de staatsschuld weer omlaag. Maar minister Ascher vindt de timing niet goed, zei hij net bij BNR. Nou, wat ik heel erg met Wintjes eens ben, is dat je die maatregelen die allemaal uit crisis voortkomen. We hebben die banken niet gekocht uh, voor de lol, maar omdat dat moest, anders vielen ze om. Uh, op een gegeven moment moet je die weer verkopen. Dan kan je daar weer andere dingen mee doen. Kan je daar nuttige investeringen mee doen. Um, het is wel zo dat we geld hebben moeten lenen om die banken te kopen. Dus op het moment dat je ze weer verkoopt, zul je dat geld ook moeten terugbetalen. Dan gaat het in de staatsschuld. En de tweede. Uh, dit is wel een heel slecht moment om hals over kop te proberen... die banken te verkopen. Je moet daar wel een goede prijs voor krijgen... zodat we ook terugkrijgen wat we daar hebben. Het is een aardig geven. idee, maar niet voor nu. Misschien om over een jaar of vier nog eens over te praten. Uh, het is een goed idee om te kijken, van, uh, hebben wij nog bezittingen... die eigenlijk niet passen bij de rol van de overheid? En kun je daar niet veel nuttige investeringen mee doen? Daar ben ik voor. Uh, maar het gaat ons nu niet helpen... Uh, in, de, in de crisis waar we nu in zitten. Die crisis wordt veroorzaakt door een slechte economie... door hoge werkloosheid... Daar helpt het niet bij als je... Uh, dus dit idee, dit idee van hem gaat van tafel. Tafel zelf wordt nog niet verkocht. Het idee is op zichzelf goed als de timing goed is... en je een goede prijs krijgt. Nou, maar het dan helpt alleen al op dit niet. moment Voor de duidelijkheid. Helpt... Op dit moment dus niet. Nou, dit... Als je vandaag de ABNOMO zou verkopen... zou je er niet voor terugkrijgen wat we daarvoor hebben betaald. Dat moet je niet doen. Ja, dat moet je niet doen, zegt uh, Lodewijk Ascher, die minister van Sociale Zaken. Ja, de verkoop van tafelzilver van die staatsbanken... of delen van staatsbedrijven dus op termijn. Best een goed idee, maar... Uh, niet op dit moment de manier om uit het diepe dal te klimmen. Nee, Zalm zei eerder dit jaar wel, uh, mogelijk 2014 als het als, als jaar voor, uh, voor een beursgang. Hè? Ja, die heeft dat inderdaad uh, vorige week gezegd bij Knevel en Van den Brink. Ja, hij is er uh, helemaal klaar voor. Hij zegt dat uh, ABN uh, er klaar voor is, dat ze uh, goed zijn opgeklommen inmiddels uh, ook... Uh, uit dat uh, diepe dal en uh, dat ze wel weer op eigen benen zouden kunnen staan. Ja, uh, voor asje en uh, voor Dijzelbloem komt dat dus uh, nog wat te vroeg, te vroeg. Maar ja. ja, dat we erop gaan verliezen, dat is uh, ook wel duidelijk. Hmm. Want we hebben natuurlijk veel betaald destijds... Ja. tijdens uh, die crisis, de bankencrisis. En ja, wat we ervoor terugkrijgen, dat zal aanzienlijk minder zijn. Wat is er nou nog over van het sociaal akkoord, Peter? Ja, dat vraag je inderdaad af. Dat vragen steeds meer mensen zich af. Maar dat staat nog steeds, zegt ook Bernard Wienkjes van VNO-NCW. Dat zeggen alle mensen die het hebben afgesproken. Maar ja, het heeft natuurlijk niet geleid tot meer vertrouwen. We zijn nog steeds erg voorzichtig met geld uitgeven. Maar de werkgevers en de vakbonden, die hebben een duidelijk signaal nu afgegeven. Zij willen geen nieuwe bezuinigingen. Die zorgen dat de economie niet snel in bloei komt en weer kan gaan groeien. Ze zijn het dus niet met elkaar eens. Het laatste woord is hier duidelijk nog niet over gezegd. Maar voor nu wel even. Peter Blok, dankjewel. Berichten over Nelson Mandela duiden uh, steeds meer op een snel verslechterende toestand. Correspondent Ellis van Gelder in Johannesburg. Ellis, wat zijn de laatste berichten die jij hebt aan?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 Ja, dat we eigenlijk al wisten. Er is ja. wel net een kleindochter van Mandela uit het ziekenhuis uitgelopen. Ja, en zij heeft gezegd uh, dat de situatie stabiel is. Um, en wat ook wel tekenend is, is dat uh, president Jacob Zuma... die is gisteren nog op bezoek gegaan bij Nelson Mandela... en die zou vandaag eigenlijk voor werk naar Maputo gaan... en die heeft besloten om niet te vertrekken. Hm, dat doet hij niet. Um, allemaal via familie, via woordvoerders van Zuma of Zuma zelf. Geen medische bulletins rechtstreeks uit het ziekenhuis, hè Alice? Uh, dat loopt allemaal via de president? Ja, dat loopt allemaal voor de heer de president en dat is eigenlijk afgesproken toen Mandela in het ziekenhuis lag twee jaar geleden in 2011. Toen was het eigenlijk heel erg onduidelijk wie over Mandela's gezondheidstoestand moest spreken. De familie zei dan wat, de stichting van Mandela, de Nelson Mandela Foundation, riep dan wat en dan zei de president weer wat of de regering. Toen was er ook een tijdje een radiostilte, dat eigenlijk niemand een idee had hoe het met Mandela ging. Ja, toen is dus afgesproken, er moet één centraal punt zijn waar bericht wordt over de gezondheidstoestand van Mandela. En dat is dus inderdaad de president en zijn woordvoerder. Via de president. Klopt het nou dat er juist vandaag veel familieleden van Mandela in het ziekenhuis zijn? Of is dat eigenlijk de laatste week, weken, al elke dag zo? Ja, je ziet toch wel een toename sinds uh, afgelopen zondag. Sinds de situatie dus inderdaad van, uh, van ernstig naar kritiek is gegaan. Steeds meer familieleden, maar ook ministers. En ook steeds meer Zuid-Afrikanen. Uh, schoolklassen die voor de poort gaan staan van het ziekenhuis en daar komen zingen. Het Leger des Huis bijvoorbeeld uh, is alweer ze bidden vandaag. Uh, en op dit moment zit uh, de ANC Jeugdliga, de partij van, uh, van Mandela, uh, ook bij de ziekenhuispoort. Uh, om ja, hem toch ook uh, het beste te wensen.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 huidige middelen werken goed, maar hebben vaak forse bijwerkingen. Onderzoekers van het AMC in Amsterdam zeggen dat het ontdekte eiwit... tot een fundamenteel nieuw inzicht leidt over de werking van bloedstollingen. Het onderzoek gaat door. Het is nog te vroeg om nieuwe medicijnen te kunnen ontwikkelen. In Portugal ligt het openbaar vervoer stil door een 24-uur-staking... waartoe de twee grootste vakbonden hebben opgeroepen. Bonden staken tegen het bezuinigingsbeleid... dat volgens hen geleid heeft tot een recordwerkloosheid en de grootste economische crisis sinds de jaren zeventig. De bonden willen met deze vierde algemene staking in twee jaar in Portugal... de regering onder druk zetten om het beleid te veranderen. Ze eisen dat er een eind komt aan de bezuinigingen. Sieren start een campagne om ziektes als depressie, psychose en burn-out... meer bespreekbaar te maken. Praten over zulke aandoeningen moet makkelijker worden, vindt de stichting. Behalve spotjes op televisie en op de radio komt er ook een telefonische hulplijn. Volgens hier vinden veel mensen het moeilijk om een gesprek aan te gaan met iemand die psychisch ziek is. Een gezin uit Amsterdam-West is zo vaak het slachtoffer van diefstal, geweld en straatroof geweest door Marokkaanse jongeren dat het nu verhuist dat gezin. Ondanks politieonderzoek en wat arrestaties werd de dochter van het gezin onlangs beroofd. Een auto werd bekrast. Een familie die heeft er genoeg van. Die verhuist naar Badhoevedorp. Stadsdeelvoorzitter Ahmed Badhoet nu aan de lijn van Stadsdeel Nieuw-West. Goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Baloet, was u bekend met de situatie? Uh, ik was een jaar geleden bekend met een van de incidenten. Dat is het insluipen tijdens een feestje. Ik heb toen een uh, mailtje gekregen van de heer Smit. En ik heb direct uh, telefoonscontact contact uh, met meneer Smit gehad. En daar heb ik ook meteen... Uh, meneer Smit, mijn... dat is de vader van het gezin, hè? Even voor de duidelijkheid. Correct, ja. ja. En toen heeft u mailcontact gehad? Ik heb uh, een telefonisch contact gehad en daarna is een van mij, is mijn veiligheidscoördinator uh, Lans gegaan en die heeft het gesprek gehad. En de incidenten daarna, die zijn tot gisteren, waren die mij niet bekend. Want dan praten we hier over een, een beroving, uh, de bekrassing van een auto, uh, bedreiging door een jongen, uh, van de kinderen, van het gezin. Hoe ernstig is het dat zo'n gezin dan, uh, dan weg moet uit de wijk? Nou, het, is, het is zeer ernstig uh, en uh, uh, het is... Notebene en overbuurman van mij, want ik woon ook in hetzelfde wijk, hetzelfde ja. gebied. Uh, dus ik ken de wijk goed. Uh, nogmaals, mijn uh, informatie is dat uh, dat dat heeft uh, daar hebben we meteen opgetreden vanuit het staddeel. Maar het, uh, het kras van alle incidenten daarna, die zijn mij gisteren pas bekend uh, geworden. Wat is er gebeurd na dat insluipen? Nou, dat het daar is er een aangifte gedaan en is de, de politie aan het werk gegaan. En mijn veiligheidscoördinator heeft gesprek gehad uh, met de familie die is daar uh, te plaatsen geweest naar uh, mijn telefoonsgesprek. Hm. En ik was heel erg verrast uh, om te horen dat er uh, veel meer incidenten die ook buiten mijn staddeel hebben plaatsgevonden, elders in de stad en uh, op school. En dat vind ik jammer dat ik dan niet via de politie of via uh, de familie niet uh, de incidenten uh, bij mij uh, bekend waren gemaakt. Ja. Als het erop staat, niet over ja. met de overbuurman begrijp ik. Ja. Was het gezin nou stelselmatig slachtoffer van steeds dezelfde groep jongens? Dat maakt het voor mij erg interessant om te weten. Dat weet ik dus niet. Omdat uh, het incident van die jongens tijdens het feestje, het was via het pinnen, zijn de jongens uh, naar het feestje gekomen. En die gaat er vanuit dat als je niet uitgenodigd bent, dan ben je ook niet welkom, dan word je meteen de, de deur uitgewezen. Dat is niet gebeurd, er is schade, er is wat er werd gestolen. Uh, dat is het enige wat mij bekend is. Ja. Ja, nou loste van of het dezelfde groep jongens is of, of, of steeds andere. Het, het, het is een wijk waar maatregelen moeten worden genomen om de sfeer een beetje goed te houden, zou je denken. Dat wordt wel hoog tijd. Ja, die worden ook genomen, want ik doe niks anders dan maatregelen nemen. Op het moment dat ik weet wat er uh, waar wat aan de hand is, dan uh, zit ik ook er bovenop. Alleen hier bij deze uh, incidenten na dat feestje zijn mij niet bekend. Dus ik ga nu ook maatregelen nemen. Nu ik weet wat daar uh, meer gebeurd is. Dat is overigens niet alleen in mijn stoldeel. Dus dat ga ik ook samen doen met de burgemeester, omdat er uh, incidenten zijn geweest, ook buiten. ...en mijn zit op een andere plek in Amsterdam. En weet u van meer incidenten die op dit moment spelen? Van meer gezinnen die hier uh, op zo'nzelfde manier uh, belaagd worden door jongeren? Ja, want we hebben net afgelopen week in het overleg ...ook de tijderaanpak uh, vastgesteld met elkaar... ...waar we dus ook hebben gezegd dat we was A zeggen... ...dan moeten we doorgaan tot Z... ...en alles uit de kast halen, want dat, uh, dat tolereren we niet... ...dus we zijn er ook mee bezig. Alleen dit, uh, uh, ja, dit is, uh, bij mij was dat niet bekend... Hm. ...omdat het, het ontzettend veel informatie mij niet heeft bereikt... Dat is helder. Uh, voorzitter, stadsdeelvoorzitter van uh, Nieuw-West, Ahmed Badou, Dank u wel. Sport. Formule 1-coureur Mark Webber stopt aan het einde van het seizoen. 36-jarige Australiër gaat zich toeleggen op een andere tak in de autosport. Hij heeft een contract getekend bij Porsche en gaat voor dit merk onder meer de 24 uur van Le Mans rijden. Verslaggever Louis Dekker. Twaalf seizoenen in de Formule 1. Dat leverde een hele mooie erelijst op voor Mark Webber... Hij won negen Grand Prix's en werd twee keer derde in het WK. Maar wat vooral aan de Australiër zal blijven kleven... is dat hij net niet goed genoeg was voor de top. En degene die hem de afgelopen jaren het meest in de weg zat... was zijn teamgenoot Sebastian Vettel... die inmiddels wel drie keer wereldkampioen is geworden. Goed, Webber maakt dus plaats aan het eind van dit seizoen. Maakt het seizoen nog wel af, maar de grote vraag is wie gaat hem vervangen... En de geruchten dat dat Kimi Raikonen gaat worden, die worden steeds groter. René Meulensteen wordt assistent van Guus Hiddink bij de voetbalclub Anji in Rusland. Meulensteen was de afgelopen zes jaar assistent bij Manchester United. Nu Alex Ferguson daar is vertrokken, wil de Engelse club geen gebruik meer maken van de diensten van de Nederlander. Meulensteen tekent bij Anji een contract voor een jaar. Leinand Zwaan, nu verkeersinformatie van de ANWB. Op de ringweg A10 bij Amsterdam dus, daar staat file aan de oostkant... richting Amersfoort voor de Zeeburgertunnel, 2 kilometer. Er ligt daar rommel op de weg, de rechterrijstrook is dicht. Nog één keer de hoofdpunten uit dit bulletin. Het kabinet voelt voorlopig niets voor de verkoop van staatsbanken... als ABN AMRO en SNS Real. De berichten over Nelson Mandela duiden steeds meer... op een snel verslechterende toestand. En een gezin verhuist uit Amsterdam-West... na diefstal, straatroof en geweld door Marokkaanse jongeren.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 Dit is Radio 1, NCRV, lunch, Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal, onderzoeksjournalist Erik Smit van Follow the Money begint met iets nieuws. Het nieuwsatelier, wat is dat dan weer? In het mediaforum Joost Oranje, hoofdredacteur van Nieuwsuur en Jan Slachter, die is de baas van Omroep Max. En het gaat onder meer over de oproep van staatssecretaris Dekker aan de veelverdienende presentatoren om salaris in te leveren. Benieuwd of Matthijs van Nieuwkerk daartoe bereid is, want eerder gaf hij aan... dat hij geen probleem heeft met zijn salaris van bijna een half miljoen. Krijg je er zelf een ongemakkelijk gevoel bij, of niet? Ik heb er tot nu toe geen ongemakkelijk gevoel bij. En nu we je... erover praten er ook niet? Eigenlijk niet. Nee. nee. In de Nationale Nieuwsquiz zometeen Albert Schuurman, en die komt uit Wageningen. Dit is Radio 1. Lunch. We beginnen met het media nieuws. De papieren versie van FHM of FHM gaat verdwijnen. Dat zegt de baas van het blad, Jan Heemskerk. Voor Him magazine wordt wel het zusje van de Playboy genoemd. Maar het richt zich op een jonge publiek. Mannen kopen het blad veel minder dan vroeger. Een reguliere tijdschrift verkopen is, eh, wat ons betreft, niet langer een haalbare exploitatie. Eh, Leeszaantallen en advertentieinkomsten zijn simpelweg niet voldoende om de kosten te dekken. Daarentegen zien we in de digitale kanalen zien we alles eh, omhoog schieten. Dus uh, al met al lijkt het ons duidelijk signaal... om ons geluk eens op de digitale markt te proberen. Dus dat betekent FHM.nl, Facebook, Twitter... en derivaten als puur meisje en FHM 500. Uh, wij denken dat daar een, een haalbaarder... en een uh, toekomstproof businessmodel ligt. En het gaat duidelijk niet om een digitale versie... van het huidige blad FHM? Nee, het wordt zeker geen, geen PDF-variant... of interactieve PDF-variant van het tijdschrift. Wij vinden dat elk medium moet worden gebruikt op de manier waarop het het beste werkt. Dus het wordt gewoon een site, die gaan we weliswaar rigoureus moderniseren... en heel erg tablet-proof maken. En de sociale media, dus een uh, compleet andere... maar veel meer op uh, die media toegeruste uh, exploitatie. Of Heemskerk wel bij FHM uh, blijft, is nog niet helder. Dat zegt hij zelf tenminste. Niet getreurd, mannen, want er is ook goed nieuws vandaag. De Page 3 Girl van de Britse krant De Sun, die blijft. Eerder hebben we gemeld dat foto's van topless vrouwen uit de krant zouden verdwijnen. Dat was vanwege de kritiek dat het seksistisch is. Er werd zelfs een heuse No More Page 3-campaign opgericht. Maar de nieuwe hoofdredacteur van de Sun, David Dinsmore, is het daar niet mee eens. Hij vindt het een goede manier om zijn krant aan de man te brengen, zegt hij. De hoofdredacteur maakt een mooie vergelijking tussen de foto's en de kunst... op een Japanse expositie in het British Museum in Londen. Die foto's zouden volgens Dinsmore veel explicieter en ranziger zijn. Nog meer nieuws uit de Britse krantenwereld. Rupert Murdoch's bedrijf News International, de uitgever van de Sun en ook van de Sunday Times, heeft een nieuwe naam. Na het afluisterschandaal bij de intussen opgeheven krant News of the World is gekozen voor die nieuwe naam. News International heet daarom voortaan News UK. Een succesvol onderdeel uit Paul de Leeuw's zaterdagavondshow Langs de Leeuw komt terug. Het is de quiz waarbij vier cabaretiers op een grappige manier het nieuws doornemen. Paul zei dat gisteravond in de talkshow van zijn eeuwige concurrent op de zaterdagavond, Linda de Mol. Ik moet wel zeggen dat ik waarschijnlijk op zaterdagavond een heel klein programmaatje ga doen in november. Dat is namelijk de quiz... Het onderdeel in Langste Leeuw, die via... komt gewoon weer op de zaterdag. Ja, maar heel kort en niet tegenover jou. In ieder <laughs> geval, het uh, is heel rustgevend. Aan de telefoon is Joep van Deudekom, die samen met Rob Urgut, Niels van der Laan en Jeroen Woe... die wekelijkse quiz bij Paul de Leeuw verzorgde. Joep, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ik, ik zie het zelf als een heel groot programma, een heel klein programma, alsof er een re soort reclameblokje tussendoor komt. Hij is zo bang om te zeggen dat hij weer op zaterdagavond uh, is, dan gaat hij het helemaal klein maken. Ja. Maar, maar, leg, uh, het, maar leg het even uit dan Joep, wat, wat gaat nou, er maar gebeuren? De hand is, kijk, kijk, we zaten natuurlijk weer bij quiz, die, met die quiz bij, bij Paul in zijn programma, en daar waren we eigenlijk buiten gewoon tevreden mee. Maar hij ging gewoon stoppen met een grote show. En toen hebben wij met z'n vieren gezegd, of met z'n zessen, we maken met z'n zessen, hebben we gezegd van nou, zullen we, hier, zullen we kijken of we, dat, of we dat zelfstandig kunnen krijgen. En, en, en de signalen waren wel goed. Dus uh, toen hebben we gezegd, nou weet je, we gaan gewoon kijken of we dat als apart programma kunnen doen. En, maar toen moesten we ook iemand hebben die onze gastheer was, zoals Paul in het programma. En toen kon er eigenlijk maar één iemand bedenken die dat buitengewoon goed doet. Dat is Paul zelf. En dus wij hebben Paul gevraagd of hij onze quiz, uh, of hij de gast hier wil zijn in onze quiz. En uh, nou, daar moet je ook even over nadenken, want hij wil er eigenlijk van die zaterdagavond af. En, maar ja, hij vindt het ook heel erg leuk om te doen. Dus uh, nou, zo gaan we het doen. Ja, hij blijft erbij betrokken. Ja. Het was nu een onderdeel van een langer programma. Ja. Wordt het gewoon één op één die quiz of gaan jullie het nog uitbreiden? Nou kijk, die quiz die was altijd rond de 22, 25 minuten. En het wordt nu een programma van 35 minuten. Dus dat betekent dat er aan de voorkant, ja er komt natuurlijk een gast en die krijgt even wat aandacht van Paul en van ons. En daar gaan we natuurlijk wat leuks voor bedenken. En we zullen die quiz waarschijnlijk ietsje gaan oplekken qua nog een onderdeeltje erbij. Maar we willen eigenlijk voor een groot deel eh, hetzelfde houden, want het werkt zijn. Kan je eens vertellen hoe, hoeveel, hoe lang uh, ja. jullie daarmee bezig zijn om zo'n quiz te maken eigenlijk? Nou, dat is nog meer werk dan heel veel mensen denken. Want je moet natuurlijk eh, eh, eh, het, het, het, het nieuws van die week moet je natuurlijk helemaal gaan scannen. En dan beginnen we op dinsdag en woensdag beginnen we daarmee. En, euh, en dan gaan we eigenlijk gewoon euh, uh, zelf, gewoon grappen schieten over het nieuws. En meningen vormen en ideetjes. En dat, dat wordt, dat wordt een enorm pakket. En dan gaan we op donderdag en vrijdag gaan we dat uitwerken. En, en dan op zaterdag in een soort, eh, uh, ja, snelkoop van uh, gaan we dat dan uh, vlak voor die voordat het begint. En uh, krijgt dat vorm. Nou, dan repeteren we het één keer. En dan uh, en dan moeten we de, de, de, de vloer op. Ja. Maar dus, het, is, uh, het, is, uh, het is vrij van werk, omdat er natuurlijk heel veel beeldmateriaal bij. Ja. Uh, en, uh, en dat moet natuurlijk ook allemaal gemaakt worden. Dat doen we allemaal zelf. Dus uh, uh, ja, het is een bork. Uh, het is wel heel erg leuk. Ja, hij zei, op de zaterdagavond gaat het komen. Wow. Ja, het, uh, wat ik begrepen heb, maar uh, het kan ook dat het weer anders is natuurlijk. Wat ik begrepen is, het, is het zaterdagavond Nederland 1 rond de kwartier 10. Kijk dat aan. Het het satire, satire slot en waar nu nog zit. Ja, dat is natuurlijk prachtig. Ja. We zijn daar buiten grote vrede mee. Vanaf november? Dan dan, ja, in november doen we er 8. Uh, uh, en dan in, uh, vanaf 2 november is dat volgens mij. En dan uh, vanaf 2 maart, of 1 of 2, 3 maart, uh, doen we er nog een keer 8. Kijk aan. Uh, fijn dat ja. je even aan de telefoon kwam, Joep. Dank je wel. Oké, okay, graag gedaan. Hoi. De lijst met de journalisten die benaderd zijn door de BVD om een samenwerking aan te gaan breidt zich steeds verder uit. In NRC Handelsblad laat niemand minder dan Henk Hofland weten dat hij in 1954 ook benaderd is door de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Hij werkte toen voor het Algemeen Handelsblad. Hofland heeft toen tegen de BVD gezegd dat ze bij hem aan het verkeerde adres waren. Na fotograaf Kees Spruit en mediaforumlid Ton van Lint is dit nu de derde journalist die zegt dat hij benaderd is. Die lijst moet natuurlijk veel langer zijn. Dus ben je nou ook journalist en uh, ooit benaderd door BVD of AIVD... meld je even via lunch.ncv.nl. Geïnspireerd door de publieke omroepkritiek van de buren in Griekenland... heeft de Italiaanse premier Enrico Letta het plan geopend... om de Italiaanse publieke omroep, de RAI, te privatiseren... Italianen zijn het beu om kijk- en luistergeld te betalen... voor de publieke omroep. Italianen betalen jaarlijks 113 euro voor de publieke omroep. En 47 van de Italianen haat deze belastingheffing... want ze vinden die het allerergst van allemaal. Journalisten zijn goed in journalistiek, maar slecht in ondernemen. Dat weet Erik Smit. Hij is bekend van Quote en van de biografie van Nina Brink. Al veel langer... Want uh, hij was er zelf ook zo eentje. Inmiddels gaat dat iets beter. Nu zijn collectief van financieel-economische onderzoeksjournalisten... Follow the Money meer uh, dan goed draait. En dus is het tijd om de kennis en expertise te delen. En dat doet hij in het nieuwsatelier. Erik Smit, goedemiddag. Goedemiddag. Wat is dat, het nieuwsatelier? Ja, het is wat je noemt een, een kraamkamer voor de, ja, startende journalistieke bedrijven. Uh, daar zijn wij er zelf ook nog steeds eentje van, uh, maar daarbij uh, heeft zich DNP uh, gevoegd. Dat is een voortzetting van de uh, vroegere Dagblad Pers. Uh, dat, is een, uh, dat heeft een, een heel nieuw digitaal uh, uh, net uh, platform gevonden. Dat is een, een distributiemodel. Nou, die hebben zij erbij ingetrokken. Uh, en uh, wij hebben gedacht van nou met elkaar van we moeten hier uh, deze mooie ruimte die we hebben in Amsterdam, het Nieuwe Uilburgstraat, daar moeten we dus wat meer mee gaan doen. We gaan meer bedrijven binnenhalen. En met elkaar ook de kennis delen die we hebben. En ook ervoor zorgen dat er ook ervaren ondernemers uh, uh, met deze jonge en uh, minder ervaren ondernemers uit de journalistiek in contact komen. Op die manier zeg maar eigenlijk ook uh, journalisten sneller met hun bedrijf uh, succes laten krijgen. En begrijp ik dat je dit idee hebt opgedaan in Silicon Valley? Ja, eigenlijk wel. Ja. want ik, ik ben van oudsher een, een, een, een internetjournalist. En toen ik daarmee begon, in, uh, eind jaren 90 toen uh, dat was een middel van de internethype, dan zag je eigenlijk overal van die uh, incubators, zoals je dat uh, noemt, uh, ontspruiten. En dat waren eigenlijk van die kleine hokken waarin uh, ruimtes, waarin hele kleine uh, startende bedrijven samengevoegd werden. Die moesten dan binnen no time naar de beurs gebracht worden. Uh, en, dat, en daarin werden eigenlijk allerlei zaken bij elkaar gebracht. Kennis, eh, maar ook mensen die eh, die, die jonge ondernemers eh, goed konden steunen... mentoren, coaches, et cetera. En dat idee is eigenlijk bij mij altijd wel blijven hangen. En dat, is, eh, dat wordt nog, nog steeds eh, overal gebruikt ook. Eh, nou is het natuurlijk niet de bedoeling dat wij binnen een jaar naar de beurs gaan. Dat, eh, die, die illusie moet je niet hebben. Maar eh, het is wel de bedoeling om zoveel mogelijk eh, kennis en kracht bij elkaar te verwerven... op één plek en op die manier eh, de bedrijven die zich bij ons eh, nestelen succes mogelijk te maken en is het nu zo dat de goede ideeën uh, ja tussen wal en schip belanden door gebrek aan ondernemersgeest dan? Nou, er zijn vaak goede ideeën, eh, eh, eh, inderdaad. Maar het is niet alleen de ondernemersgeest. het is ook een kwestie van het leren ondernemen. Ik ben zelf ook eh, pas drie jaar ondernemer. En ik, als journalist merk je gewoon dat je enorme achterstanden hebt eigenlijk als, als ondernemer. Je bent, je bent eigenlijk altijd kritisch aan het kijken. En zeker als je meer dan tien jaar bezig bent, gaan ook een beetje de mondhoeken hangen. Je als journalist, moet je, of als ondernemer moet je juist... Uh, ja, uh, kunnen inspireren. Je moet uh, optimistisch zijn. Je moet uh, op kansen zien, kansen benutten. En, en, en op die manier in het leven staan ook. En Dat, dat is al een achterstand die je hebt. Maar je netwerk is ook vaak beperkt. En, en, en je hebt mensen om je heen nodig die snappen hoe, uh, hoe een bedrijfspan in elkaar gezet moet worden. Dat je ook af en toe moet uh, de zeilen moet bijzetten. Dat je uh, ja, eigenlijk een beetje opportunistisch moet zijn af en toe om, um, um, om dat plan te laten slagen. Natuurlijk moet je ook echt over doorzettingsvermogen bezitten en een goed plan hebben en dergelijke allemaal. Maar euh, euh, dan is het van belang, zeg maar als je die eigenschappen hebt, euh, dat, die, euh, ja, dat je eigenlijk een, een, op een plek terechtkomt waarbij je, ja, die, die kans dat dat, dat, dat, dat, dat dat spruitje, dat zwaailingetje, dat het kan uh, verder kan groeien. Ja, ja. En, en, nou, en valt er, en, er dan voor de journalistiek ook nog wat uh, te winnen? Want ja, er heerst toch vaak ook wat negativisme, hè? de hoogtijdagen zijn voorbij, hoor je de mensen willen zeggen. Ja, dat is ook zo. Als je, toch, als je goed om je heen kijkt en ziet dat er bewegende gebeurt. Er honderden mensen weggaan. Bij NDC, hè, de Noordelijke Baflaat-combinatie, verdwijnen er honderden. We gaan het met uh, uh, uh, de Telegraaf nog meemaken. En andere krantenbedrijven zullen ongetwijfeld ook nog mensen gaan ontslaan. Uh, en dan hebben we natuurlijk het slagveld Hilversum. Daar heb jij natuurlijk uh, goed kijken op uh, wat daar nog gaat plaatsvinden. Uh, dus de journalistiek, die, die staat enorm onder druk. Eigenlijk kan je zeggen dat op alle kanten uh, de, de blokstukken naar beneden donderen. Uh, dat is heel zorgelijk. Maar tegelijkertijd zijn er natuurlijk ontzettend veel kansen. Uh, nieuwe technologie, nieuwe platforms, zoals als natuurlijk die, die iPad. Uh, en, uh, een hele nieuwe manier om op, op verhalen te vertellen op, op, op, op internet. Dus uh, ja, je moet, je moet daar positief in staan. Dat is precies wat ik bedoel eigenlijk. Met dat ondernemerschap ook. Je moet hoe dan ook proberen gewoon iets nieuws te bedenken. Iets te creëren. En, en, en het is ook verdomme leuk eigenlijk als ja. je daar helemaal mee bezig bent. En het is ook wel uh, gewoon onderzoeksjournalistiek blijven bedrijven, hè Erik? Uh, ja, nee, deze onder meer. Ja, dat is, ik heb dus inderdaad twee petten op. Ja. Dus de andere keer, dan, dan, ga, dan, dan kijk je weer heel ernstig met het gevolste voorhoofd. En dan ga je weer uh, ergens diep induiken. in duiken. En op uh, een ander moment moet je weer uh, ja, de, de, de vaart krijgen. Ja, ja. Om, om, om, om, en energie. Om, om het verhaal weer verder op gang te krijgen. Dank voor de uitleg over het nieuwsatelier. Erik Smit was dat. Dan is hier de laatste vraag, de handvraag. De, Oeh. de Beatles naar blokken. Het mediaarchief. Pijnlijk momentje in de Amsterdamse deelraad Zuidoost van de Week. die Nelson Mandela te vroeg herdacht. Hij was nog lang niet overleden. In, in de journalistiek gebeurt het uh, wel eens vaker dat er pijnlijke fouten worden gemaakt. met mensen die nog niet dood zijn. De Belgische oudkoningin Fabiola werd in 2009 tot drie keer toe ten onrechte in de media doodverklaard. Gerespecteerde organisaties als De Morgen. en ook de VRT gingen toen de mist in. In Nederland maakt het ANP een fout... met een foto bij het overlijden van schrijver Jan-Willem van der Wetering. Want niet zijn foto, maar die van een andere van de Wetering... verscheen in de kranten, namelijk schrijver Willem-Jan van der Wetering. En die vertelde er in 2009 over in de leugen regeert. Op 8 juli 2008 had ik een bedrijfstraining. En ik was lekker bezig, ochtends, uh, net begonnen... toen mijn partner naar binnen uh, kwam... En me riep en zei er is iets want er staat een bericht in de Volkskrant over het overlijden van Jan-Willem van de Wetering met jouw foto erbij en ik word helemaal plat gebeld. En dat is een rare gewaarwording als je jouw foto ziet in een verhaal waarboven staat postuum. Ik heet Willem-Jan van de Wetering en hij heette Jan-Willem van de Wetering. Daarbij was Jan-Willem aan elkaar geschreven. Ja. Nou, vervelend vond ook ANP-directeur Erik van Gruithuizen... die bood zijn excuses aan. Eh, maar helaas, voor Willem-Jan van der Wetering bleef het daar in 2009 niet bij. Want bij de endejaarsoverzichten in bijvoorbeeld de Volkskrant... en het Nieuwsblad van het Noorden... verscheen zijn foto opnieuw foutief... in de overzichten van mensen die dat jaar waren overleden. De Volkskrant moest toen voor de tweede keer in een jaar rectificeren. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Vandaag met Jan Slachter, voorzitter, presentator en de grote baas bij Omroep Max. En Joost Oranje is de hoofdredacteur van de Nieuwsuur. Um, hartelijk welkom. Even over het plan van Erik Smit, het nieuwsatelier. Goed idee, Joost? Heel goed idee. Alle uh, initiatieven uh, die er worden genomen om uh, de journalistiek op, uh, op hoger plan te tillen... of in ieder geval te blijven, zijn hartstikke goed. En, uh, ik ken Erik, ik ken zijn initiatieven. Ik heb heel veel waardering over wat die, voor wat hij de afgelopen jaren ook tot stand heeft gebracht. Hij heeft het ook gebracht tot, uh, tot zelfs een tegel... die hij heeft gewonnen voor een stuk in de Volkskrant... samen met, uh, met een collega van hem. Dus ik vind het heel goed dat hij dat doet. Valt er genoeg geld te verdienen, Jan, met de journalistiek in Nederland, ja. denk je? Uh, nou ja, goed, als ik soms journalisten om me heen hoor... die allemaal ZCP'er zijn, dan... Uh... Dan is het geen vetpot. Uh, en, en daarin vind ik het idee wel goed. Hè? Dat je dus alles voor uh, de journalisten in, in SP organiseert. Die back-office en ze helpt en, en, en, en ook probeert het te vermarkten. Je moet er wel voor waken dat je straks niet een stukje krijgt waarin staat deze dit artikel is geschreven met een parkerpen. Uh, om me wat te roepen. Dus daar moet je voor waken. Ik bedoel, journalisten zijn ook geen ondernemers. Ik denk ook niet dat ze dat moeten worden. Want wat dat maakt. Bedoel, dat, dat ben je met te veel dingen bezig. Maar tegelijkertijd, als er dan mensen zijn die dat voor jou heel goed regelen, dan heb je die source niet meer. En uh, dan kan het wel eens heel goed, uh, heel goed uh, werken. Want Joost, jullie doen ook een onderzoeksjournalistiek... maar daar is eigenlijk nooit uh, genoeg geld en uh, mensen voor uiteindelijk. Nee, het is natuurlijk een, een, uh, een heel wezenlijk onderdeel van het vak... en tegelijkertijd ook een van de moeilijkste dingen van het vak... Hmm. wat heel veel geld kost, wat heel veel menskracht kost... wat niet uh, per definitie tot succes leidt of tot een verhaal leidt. Kijk, als Mandela nu overlijdt... dan weten we gewoon dat we daar een uitzending mee kunnen vullen. Maar dat is bij onderzoeksjournalistieke projecten natuurlijk helemaal niet het geval. Dus dat kost echt heel veel geld, maar het is daarom des te belangrijker... dat het blijft bestaan, want de resultaten van goede onderzoek... journalistieke projecten, toont de historie ook aan... zijn vaak ook de belangrijkste journalistieke projecten. Het is dus heel belangrijk dat we dat... Overheid houden. Goed. Nou, mooi initiatief dus van Erik Smit, nieuwsatelier. Zometeen meer in deel 2 van het mediaforum. Dit is Radio 1. Nu eerst het NOS Nationaal. Hier is Donald Megens. Het Europees parlement stemt in met de Europese begroting voor de komende zeven jaar van in totaal 960 miljard euro. In februari waren de lidstaten het na moeizame onderhandelingen al eens geworden over de begroting. Maar het parlement lag dwars omdat het geld anders en flexibeler gebruikt moest worden. Afgesproken is nu dat projecten om de werkloosheid aan te pakken voorrang krijgen.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 In Albanië heeft de oppositie de verkiezingen van zondag gewonnen. Zittend premier Berisha, die hoopte op een derde termijn heeft zijn verlies toegegeven. Zijn socialistische tegenstander Rama kan rekenen op een ruime meerderheid in het parlement. Zo'n 85 van de 140 zetels. En de 13-jarige Enes, die in februari dood werd gevonden in Wassenaar, is niet aangezet tot zelfmoord. Wel is hij flink gepest op school, zo concludeert het openbaar ministerie na onderzoek. Er is geen sprake van een misdrijf. Eners verdween begin februari na het rondbrengen van Folders. Een dag later werd zijn lichaam gevonden in een bos. Het zijn de hoofdpunten. AWB Verkeersinformatie, Jorlanda van der Velde. Met twee files en aanrijding op de A50 Apeldoorn richting Arnhem. Daardoor tussen de Alfred Hoendelo en knopend Waterberg 2 kilometer. De linker is dicht. Geeft ook vertraging op de A50 richting Apeldoorn. Daar staat bij de Alfred Hoendelo ook 2 kilometer. Lunch met Jurgen van der Berg. Met een beetje een verkeerde stem, dus het ligt niet aan uw radio. Ik kan het ook niet helpen. Uh, we moeten gewoon door. We moeten door. En het mediaforum met Jan Slachter en Joost Oranje. Uh, de Telegraaf zet het vanochtend weer even op de kaart. De salarissen bij de publieke omroep. Staatssecretaris Dekker roept alle grootverdieners op om vrijwillig hun salaris terug te brengen naar de balk en de norm. Uh, Jan, jij werd daarin genoemd als een lichtend voorbeeld van iemand die dat al had gedaan. Ja, en dat uit de mond van de staatssecretaris Dekker. Ja, ik, ik heb dit nooit aan de grote klok gangen. Wij hebben een aantal maanden geleden alle bestuurders van de publieke omroep, niet de presentatoren, een brief gehad met de vraag of wij ons salaris terug willen brengen naar die WNT-norm. Officieel heb je daar zeven jaar de tijd voor. En ik vond het ook een, een moeilijk verhaal in die zin dat ik het heel vaak heb over de bezuinigingen bij de publieke omroep. En als je dan steeds nog maar boven die norm zit, ik kon het ook niet meer met mijn geweten helemaal in balans brengen. En ook niet naar mijn medewerkers toe. Dus ik heb toen gezegd en een brief gestuurd naar de staatssecretaris per 1 januari 2013 zit ik op die norm. En hij heeft dat in de Kamer ook als voorbeeld genoemd. En dat nu ook in een interview uh, gezegd in de Telegraaf. Wat me een beetje steekt is dat hij de namen van presentatoren noemt... die niet die brief hebben gehad. Alleen de bestuurders hebben die brief uh -huh. gekregen. En het was, was chiquer geweest als hij hen eerst een brief had gestuurd... met het morele appel. En... Uh, niet, uh, ja, niet via de media. En dat, niet via dat de media. De op uh, met naam en toenaam. En ja, bedoel, Plastek roept ook steeds. Uh, name en shame. Dat is een beetje de, de filosofie op dit moment. Uh, van dit kabinet. Dus dat vond ik wel een, een, een lastige. Kijk, dat hij mij noemt. En ik weet dat straks bij de publieke omroep. Want er waren natuurlijk al heel veel bestuurders bij de publieke omroep. Bij de NOB's, bij de EO, bij de VPRO. Die allemaal aan die wnt norm uh, uh, voldoen. Dus straks hebben we denk ik. Ik weet dat de voorzitter van de. Of de directeur van ja, de NCV. Ja. ook per 1 januari 2014. Uh, aan die wnt norm zal voldoen. Dus wat dat betreft vind ik dat een hele goede beweging. Ja, voor wat betreft die presentatoren... het moet ook een keer gezegd zijn... er wordt altijd groeben, presentator A verdient 4 ton. Maar dat is geen belastinggeld. Het is 180. De balken en de norm wordt betaald vanuit het belastinggeld. En de rest wordt betaald door de vereniging. Oh. Ja, en dat wordt altijd maar ook door de politiek uitgelegd... alsof het belastinggeld is. Maar het is de vereniging die, die, die, die dat, dat, de rest van het salaris... Oké, okay, eh, dus, dus uh, laten we zeggen laten we geen namen dan noemen. Nee. Presentator X, die, uh, waarvan dan nu uh, Noemt, het, 4 het ton is dat hij 4, 5 ton verdient. Nou, zeg dat hij 4 ton verdient, dan gaat er 180.000 euro via het belastinggeld... en de rest gaat via het verenigingsgeld. Wist jij dat, Joost? Ja, zeker, dat wist ik. En um, ja, weet je, ik vind het... Prima hoor dat de uh, staatssecretaris dit nogmaals op de agenda zet. Dit heeft natuurlijk ook een bepaalde symboolfunctie. En ik kan er ook wel wat bij voelen. Ik ben het helemaal eens met, uh, met, met Jan. In, in het heel verzoom waar, waar we hier zitten. En waar uh, vreselijke dingen gebeuren als het gaat om het verwijderen van programma's. En uh, uh, mensen die hun baan kwijtraken. Uh, is dat heel raar. Ik, alleen al qua gevoel en qua symbool. Maar ik vind toch ook wel dat de staatssecretaris een, een bredere verantwoordelijkheid heeft. Als je het nou toch hebt over die grote salarissen in de publieke sector... dan is het natuurlijk een beetje flauw om dat alleen op een paar presentatoren... van de publieke omroep te gaan richten. Dan weet ik nog wel een bredere discussie in de publieke sector die te voeren is. Dat is één en veel belangrijker op zijn terrein. Uh, is natuurlijk dat ik veel liever zou zien in Den Haag... dat de staatssecretaris met een echte goede visie voor de publieke omroep komt. Okay. In plaats van nu weer deze oude koe uit de sloot te halen over die uh, hoge salarissen. Waar je van alles over kan zeggen, en, en waar, ik, nogmaals, waar ik het over eens ben met, uh, met Jan... Uh, maar veel belangrijker is natuurlijk dat dit kabinet... en eigenlijk ook de Kamer, als je zo het, uh, het debat... Het ontbreekt uh, gewoon een visie, zeg je. Ja, de, de afgelopen twee dagen heeft de Kamer gedebatteerd... over de, uh, de omroeppolitiek. Ik heb het van afstand een beetje gevolgd. Jan is erbij geweest, heb ik begrepen, twee dagen lang. Dus ik kan er misschien meer over vertellen. Maar wat ik er wel van merk, is dat het uh, echt verzandt... in weer oude structuren, oude standpunten... ook van de coalitiepartijen. En dat er dus niet een... Gewoon een echte goede, frisse, moderne visie op die publieke omroep komt. Ja. Waar wij in Hilversum dan verder mee aan de slag kunnen. Jan, want ook je hebt daar een paar dagen gezeten. We ja. weten nu we nog steeds niet waar we aan toe zijn eigenlijk. Nou ja, goed, kijk, er wordt natuurlijk steeds gesproken over een toekomstvisie. Maar laten we niet vergeten dat wij straks van 21 omroepen terug gaan naar acht omroepen. Dat er straks uh, een enorme beweging gemaakt wordt vanuit de omroepen zelf. Geïnitieerd vanuit de omroepen, samen met de NPO. Dat vind ik ook nogal wat. De, Martijn van Dam sprak van een historische gebeurtenis van de Partij van de Arbeid binnen heel Hilversum. Ja, dan moet je nagaan, dan, dat, dat komt dan benen van de omroepen zelf. Ja. Maar ik denk wel... Ja, maar dan, deze, dit, dit waar, kabinet waar... heeft geen visie. De visie die ja, de VVD nou, heeft, is terug naar twee netten. We hebben het halbaar zelfs te horen roepen, toen ik met hem zat in Pauw Witteman, toen ik hem vroeg, waarom moeten nog boven die 200 miljoen nog een keer 100 miljoen bijkomen? Toen zei hij letterlijk, jullie doen nog niet wat wij willen. Ja, ja. En dat is de visie die dit kabinet heeft? Het is wel droevig hoor. Want het ik hoorde, is zo triest. Ik hoorde afgelopen vrijdag ook: er was een bijeenkomst in, in de Bali in Amsterdam. De ja. Verkenners heet dat. Over, uh, daar zaten ook de, de mediawoordvoerders. Er zat ook uh, de heer Huizing van de VVD, mediawoordvoerder. Uh, die we natuurlijk allemaal uh, ja. erg respecteren als volksvertegenwoordiger. Maar die, die uh, had daar het verhaal dat in Amerika er toch zoveel nieuwsprogramma's waren... Eh, als hij dat dan toch zag, eh, ja, waarvoor is die publieke omroep dan nodig? Want zoveel nieuwsprogramma's kunnen ook door alle commerciële worden gemaakt. Dan denk ik van ja... Ja. weet je dan waar je het over hebt. Als je kijkt naar het medialandschap in Amerika op de televisie... naar nieuwsprogramma's, naar de positie van de publieke omroep... in de Verenigde Staten... in vergelijking met, met de grote networks... en wat daar dan voor nieuws uitkomt... dan is het hier nog echt een oase van kwaliteit. Marktaandeel 1%. Marktaandeel 1%, ja. waarvan ik zou zeggen aan de politiek... Eh, koester dat ook dat we dat ja. hier hebben. Want dat ja. is ook een soort masochistisch iets... richting de publieke omroep. Dat er ook altijd maar wordt gedaan alsof het hier... maar... Uh, heel slecht is wat wij maken. Terwijl als je uh, internationaal kijkt, dat mag ook wel eens gezegd worden, hebben wij binnen de publieke omroep ook heel veel goede en kwalitatief Zeker. goede programma's. Oké, okay. okay, we houden op over onszelf te praten. We gaan naar het uh, huis voor de klokkenluiders. Uh, de SP wil dat oprichten. Dat moet een instantie worden die het mogelijk maakt dat klokkenluiders misstanden aan de kaak kunnen stellen. Terwijl ze juridische en financiële bescherming krijgen. Nu zijn klokkenluiders ook onmisbaar in de journalistiek. Nou, kijk maar bijvoorbeeld naar wat er nu met uh, Snowden allemaal gebeurt. Hè? En uh, de media zijn ook steeds vaker. En het enige podium voor klokkenluiders. Um, Jan, moeten de media meewerken aan zo'n huis voor de klokkenluiders? Vind je? Ja, ik vind het een heel goed initiatief. Ik denk zeker voor als je kijkt naar de geschiedenis van een aantal klokkenluiders die wij in Nederland kennen. Uh, meneer Bos bijvoorbeeld. Wat er met die mensen gebeurt. Mensen die in een caravan slapen, die niet beschermd zijn. Die, die aan hun lot worden overgelaten nadat ze een keer naar buiten zijn gekomen met toch hele belangrijke uh, zaken dan vind ik dit, dit huis een heel goed initiatief. Ik, ik, ik heb ook begrepen dat, dat in de Kamer uh, breed er, er belangstelling is... voor dit initiatief en dat het ook wel de steun krijgt. Uh, en het is allemaal wat natuurlijk, dat als jij iets hebt... wat je graag naar buiten wil brengen, maar je weet dat het je baan gaat kosten... je weet dat je geen juridische bijstand hebt... dat je gewoon van de ene dag op de andere dag gewoon wordt ontslagen. En dat je dan toch ergens terecht kunt waar je dat allemaal kunt vertellen... waar je, waar je ook beschermd wordt, dat je salaris wordt doorbetaald... Uh, ik, ik vind het, het is uniek in de wereld, want het bestaat nergens, heb ik begrepen. Uh, ik vind het een heel goed uh, initiatief. Joost, maar moeten de media dan uh, daarin mee gaan betalen? Moet je dus zorg dragen Volgens, voor, uh, laten we zeggen, de, de toekomst van zo'n klokkenluider? Nee, ik, vind dat niet, ik vind het een heel goed initiatief ook, maar de journalistiek moet natuurlijk helemaal nergens aan meewerken. De journalistiek heeft gewoon twee belangrijke taken. Dat is één, verslag doen van wat er gebeurt. En twee, uh, tegels lichten. Onderzoeken waarom iets gebeurt. En dat zijn, die taken zijn dan moeilijk genoeg. En de journalistiek moet straks ook zo'n klokkenluidershuis... kunnen onderzoeken, bij wijze van spreken. Stel dat er een grote zwartgeldaffaire bij het klokkenluidershuis... boven. Dus daar moet je niet in gaan zitten? Daar moet je ja. niet in gaan zitten. Maar ja. het is natuurlijk wel zo dat die positie van klokkenluiders... in Nederland niet sterk is. Dat het goed is dat dat versterkt wordt. Uh, en ik denk ook dat klokkenluiders uh, binnen de journalistiek... los van zo'n klokkenluidershuisconstructie... Uh, heel essentieel blijven. Ja. Een, een, iedere bron is in feite vaak een klokkenluider in oh. de journalistiek. En daar maar moet goed. de journalistiek zelf ook heel zorgvuldig mee omgaan. Nee, dat is zo. Maar goed, dan, dan krijgen wij eh, de journalistiek... dus die informatie eh, en die meneer of mevrouw die is vervolgens dan volgevrij. En daar is nou juist dat huis dan nou voor. Ja, ja, maar dat is ook je taak als journalist... om als er zo iemand bij je komt, en ik heb dat regelmatig meegemaakt... dat je daar natuurlijk zorgvuldig mee omgaat. En dat je zelf goede afspraken met zo iemand maakt... over wat je wel en niet publiceert, hem ook tegen zichzelf beschermt... hem ook schetst wat de gevolgen kunnen zijn van datgene wat hij zegt maar vervolgens die informatie gebruikt om daar verder mee te gaan... en daar ook je eigen verhaal van te maken. Het is natuurlijk niet zo ja. dat de journalistiek ervoor is... dat informatie van klokkenluiders één op één ook meteen gepubliceerd... want je zal daar altijd natuurlijk onderzoek naar moeten mm. doen... of het wel klopt en of er niet wat meer nuance in zit. Dat is wat anders dan klokkenluiders die naar zo'n klokkenluidershuis gaan. Ja. Jan? Nou, ik, ik vind aan de ene kant de, wat, wat je zegt klopt, uh, natuurlijk. Maar de kranten uh, en, en onze programma's vinden het fantastisch... om zo'n verhaal te brengen, grote koppen in de krant... En dat we dan ook niet mede de verantwoordelijkheid willen dragen... voor wat de gevolgen zijn van de desbetreffende man of vrouw... die het nieuws naar buiten brengt. Ja, ik, ik zeg niet dat we eraan mee moeten, maar dat er een fonds komt... of wat dan ook, ik vind wel dat we die verantwoordelijkheid hebben. Twee, ik vind tegelijkertijd dat ook voor journalisten... die met nieuws naar buiten komen en die dat soms... Uh, op, op, op basis van een anonieme bron naar buiten te brengen. We hebben dat gezien met de AIVD. Dat uh, journalisten van de Telegraaf uh, werden, werden vastgezet. Mm -hmm. uh, dat daar ook wel eens een keer naar gekeken mag worden. En ook daar bescherming voor komt. Dat dit soort situaties die toen zijn gebeurd. dat het ook niet meer kan gebeuren. Dat ja, zij ook, dat ook echt beschermd worden. voor wat betreft hun ja. bron. Nou, en, en die niet... bescherming die is er natuurlijk ook wel. Ja, maar, maar, maar is ze werden op een gegeven moment wel in, in de gevangenis ja, gezet. Ja, wel. zeker. Maar daar zijn ook rechtszaken over gevoerd. En ja. dat is uiteindelijk ook goed afgelopen. Gelukkig wel. ook gewoon van de journalisten. is ook verankerd in het het Europese Verdrag voor de Recht van de Mens. Dus daar, die, dat is er wel. Maar uiteindelijk is een journalist natuurlijk ook een gewone burger van het land... en kan hij natuurlijk strafbaar gedrag vertonen... als er bijvoorbeeld staatsgeheimen actief openbaar worden gemaakt. Ja, dat en dat is, een, uh, ja, dat, is, dat is een heel gevoelig uh, punt waar je, je dan ja. gaat bewegen. Nog even terug naar gisteravond. Telegraafpolitiek commentator Paul Janssen zat aan tafel bij Knevelen van der Brink. Hij vertelde dat hij zich met uh, sommige collega-journalisten in Den Haag... ergerde aan premier Rutte, die tijdens het bezuinigingsdebat steeds zat te lachen... Opgewekt door het leven gaan, dat mag, maar als je dan op een dag als vandaag, als er toch weer een hoop uh, zeg maar, financieel leven ja? langskomt, uh, toch weer heel vaak dat, dat lachenbekje gaat uithangen... dan geef je daarmee eigenlijk een boodschap aan de mensen in het land, vind ik... van wij nemen uw problemen toch eigenlijk ja. niet zo heel erg serieus. Is dat, niet, is dat niet gewoon zijn karakter? En kan, ja, ik bedoel, je kan er wel de hele dag gaan zitten sippen, maar dat helpt natuurlijk ook niet. Nee, ik zeg, je hoeft ook niet te gaan zitten snotteren. Dat doet een uitvaartondernemer ook niet. Dat helpt, helpt ook niet mee bij elke Hij heeft een merkwaardige dus... vergelijking tussen een premier en een uitvaartondernemer? Nou, ik vond hem deze tijd niet eens zo slecht gevonden. Ik, uh... Goede analyse van Paul Janssen, Jan. Ja, hij, hij heeft een punt. Maar tegelijkertijd moet ik zeggen dat... dat, dat uh... Uh, ja, Rutte is een opgeruimd man. Ik bedoel, ik, ik heb hem een paar keer mogen ontmoeten en de man lacht heel veel. Wat ik veel kwalijker vind, is dat er niemand in zijn omgeving... hem daar in het verleden al voor gewaarschuwd heeft. Uh, als we hem vergelijken met bijvoorbeeld Kok. Nou ja, goed, de zaggerijnigheid straalde <lacht> van zijn gezicht. Ja. Dat hoeft voor mij nou ook weer niet. En de man, ma, het is natuurlijk ook niet zo dat de man niemand mag lachen. Ik, moet even, ik dacht gelijk aan het FNV-sportje wat is geweest... Waar, oh, wat ja. op televisie ja. is geweest, waarin gehandicapten zeiden... ik heb geen baan meer. En dat er steeds een lachende rutte werd tussen gemonteerd. Daar zijn toen ook heel veel klachten over gekomen. Ik bedoel, we moeten die man ook niet uh, aan banden leggen, maar hij heeft een punt. En mensen hadden hem daar in zijn directe omgeving voor moeten waarschuwen. Wow. Misschien is het ook onzekerheid. Uh, ik weet niet wat het is. Het, oh. het, het, het is een lachenbekje. Het is een beetje de meer van de politiek. Uh, maar uh, <laughs> we moeten hem daar wel een beetje ook voor beschermen. Ja. Hey, ik zag trouwens gisteren bij jullie een uh, groot stuk van het debat. En dan, uh, ja, dan staat hij daar toch wel weer, Rutte. En, en uh, ja, hij houdt toch ook, hoe je het ook wint of keert, houdt gewoon wel een goed verhaal. Ja. Dus je kunt dat ook een beetje manipuleren. Dus inderdaad door alleen maar dat lachen te, uh, aan te stippen. Overigens kon je o met Wim Kok ook best wel lachen, hoor. Ah, okay. dat een, ja, nee, dat is echt een, de een hele... Een niet, hele de, de, de Kamer niet, maar het is, een, uh, het is een hele grappige man met mooie, droge Amsterdamse humor. Maar Joost, nog even iets anders. Want ik, zou, ik zie Ferry Mingler dat niet snel doen. Dus jullie duiden eigenlijk dat hij dan zo'n duidelijke eigen mening geeft... wat, wat Paul Jansen deed. Nou, kijk, wat, Paul is natuurlijk een heel goed geïnformeerd uh, journalist in Den Haag... en hij schrijft iedere dinsdag ook een heel goed geïnformeerde column in Zeker. De Telegraaf... Uh, waarin hij dit niet doet op de manier van ik vind dit en ik vind dat. Daar analyseert hij dat gewoon zoals politi politieke analisten dat doen... Uh, in dit geval uh, had hij het inderdaad wel heel erg naar zichzelf betrokken. Uh, dat, ja, ik zou dat ook niet zo snel doen, maar in zo'n programma is dat ook weer begrijpelijk. Het is wel een veelgehoorde klachten. Het is natuurlijk is... in het verleden ook al eens een keer gezegd. En dat er dan nooit iemand in zijn omgeving zegt, doe dat nou niet... Hmm. Ik storm me er soms ook wel aan. Je zal maar naar de televisie zitten kijken en je bent je baan kwijt. En, en, en, en Rutte lacht dat niet weg, maar er wordt weer een grapje gemaakt. En hij kan ontzettend mooi lachen ook, dat moet ik er gelijk bij zeggen. Hij heeft een enorme enorme schaterende lach. En, en, en, maar ja, dat, dat, dat, dat moet hij niet doen in de Tweede Kamer. Maar het is ook weer niet zo dat hij gisteren natuurlijk in de Tweede Kamer... daar urenlang alleen maar gillend van de lach nee, achter dat, dat katheder dat is gestaan. Even. Dat is natuurlijk helemaal niet zo. Wat wel zo is, en dat is denk ik ook wat Paul Jansen terecht uh, bedoelt... En, en wat hij opmerkt, is dat het wel opmerkelijk is... Van deze deze premier Even los van dat lachen, maar dat we hadden het net over visie van dit kabinet. Dat deze premier natuurlijk heel erg afwezig is, ook in de media als het gaat om de echt visionaire Sorry, verhalen. De, de grotere interviews, waar we die nou met Nederland heen. Dat blijft toch allemaal een beetje hangen in algemeenheden, als het er al is. En wat wel opvallend is, is dat zijn, zijn evenknie in de coalitie... Samson, die dan in de Kamer zit... maar de politiek leider van de Partij van de Arbeid... Eh, dat die natuurlijk die iedere keer inslaagt. Ook deze week weer. He, met die oproep tot meer consumeren. Om dat ook weer te onderbouwen. Ja, met die zegt, die zegt meer dan, dan van de koop alleen maar een auto. Die, ja, die legt er ook nog een ja, pooltje Ja, Los van wat je ervan vindt. Maar, maar dat is natuurlijk wel opvallend. En ik denk dat dat het ook is wat uh, Paul janssen van willen signaleren gisteren. Ja. Ik koop, uh, Weet je wat ik ga kopen uh, dit weekend? Hoe strank je? Nee, zo'n apparaat waar je die die deeg mee kan mixen... Want ik heb gisteren dat programma bekeken van jou, Jan. Ja. Uh, van jouw heel Oeroen. veel ontbakt. De ja. zomerhit. Overigens, Martine Bijl echt... <laughs> Goed, ik vind het echt een fantastische ja. presentatrice. Ja, ja, ja, uh, ja. Zij, zij doet het met een kleine knipoog. Uh, en tegelijkertijd heel leuk. Ja, heel leuk. Ja. En niet, niet, niet geen afzeiktelevisie. Dan staat ze bij iemand die min staart helemaal mislukt is. <laughs> en dan zegt ze... Niet helemaal gelukt, hè? Nou ja, dat, dat is... Ja, je, dat apparaat bedoel je. Ja, ik, ik, ja, nee, maar dat, dat moet ik even ja. uitleggen. Want dat, we zagen een tweet van jou langskomen op Twitter... Uh, over een bedrijf dat reclame maakt... Voor dat apparaat dat gebruikt wordt in heel Holland Bakt. En ze haken dus slim in op jullie programma. Ja, werd dus gevraagd, je denkt, mag dat? Is er, er werd ja. mij gevraagd, mag dat? Er werd mij gevraagd, mag dat? Dat weet ik ook niet, ik ben het aan het onderzoeken. Uh, daar staat een apparaat, het merk komt niet in beeld... maar het is een heel kenmerkend apparaat... waar je die, die, die deegjes... Heb je het al gezien, heel Holland Bakt? Ik heb het nog niet gezien. Je nee. moet het echt zien, het is een heel leuk programma. En, uh, nou, en leuk mensen, de, de, de fabrikant van het apparaat... zegt nu steeds op Twitter... van uh, raad de kleur van het apparaat... en je wint er zo een. Ja, die haakt dus aan op ons programma en op het succes van het programma. De vraag is of dat mag. Heb je met de commissariaat gebeld? Dat ga ik, daar zijn we mee bezig. We zijn het aan het onderzoeken en ik kom daar nog een keer op terug. Maar ik vind het ook vervelend. Ja. Laat ik het Want zo jullie zeggen. hebben daar in ieder geval niks mee te maken. Ik heb er niks mee te maken. Nee. nee. nee. nee. nee. Oké. Okay. Uh, goed, dank jullie wel voor uh, jullie bijdrage. We gaan mee. bakken. Ja, gaan we een taart gaan bakken? Ik uh, moet een uitzending maken. <laughs> Oké, okay, nou dan doen we dan een ander keer. En daarna eten we een taartje. Goed zo. Joost en Jan Slachter met z'n tweeën. Dank je wel. Dit is Radio 1 Lunch. We gaan door met de Nationale Nieuwsquiz. Vandaag is de kandidaat Albert Schuurman. Hij is 55 jaar en komt uit Wageningen. Hartelijk welkom. Ja, dankjewel. Had ik dat aan het begin ook gezegd? Dat ik uit Wageningen kom? Ja, nee, maar had ik uw naam ook genoemd. Ja, heb ik ook gehoord. Oh. Die hebben we oh. nog in de auto gehoord. Kijk aan. Nou. Uh, dat is allemaal goed gekomen. Um, vastgoedmanager, hè? Klopt. En wat, wat, wat doe je dan precies? Nou, ik werk bij de Mediek Groep. Dat is een uh, grote internationale onderneming die uh, medische hulpmiddelen, uh, medicijnen en uh, aanverwante artikelen levert. En de zorg die daarbij hoort. En dan gaat het over de gebouwen? Ja, ik zit bij de apothekengroep En ik ben uh, vastgoedmanager van alle apotheken Altijd vastgoed onder de A12 Kijk in aan, Nederland dan. Onder de A12, dat is ja. de scheidslijn. Ja, ja, ik heb een collega, Tom Groen, die doet het in het noorden. Die doet boven de A12. Ja. Oké, okay, 65 punten is de hoogste score tot nu toe. Daar ja. moeten we overheen. Daar komt hij. De Nationale Nieuwsquiz Eerst sparen en dan pas een huis kopen Huizenkopers moeten in de toekomst tienduizenden euro's eigen spaargeld inleggen om een huis te kunnen kopen Wanneer die, uh, dit soort plannen uh, gerealiseerd moeten worden is nog helemaal onbekend Want als je het nu doet dan zakt de hele huizenmarkt in kan het me voorstellen Want dan kan niemand meer wat kopen Om starters te helpen moet het mogelijk worden dat mensen tot 35 jaar hun pensioenpremies fiscaal vriendelijk opzij leggen ja, het wordt betalen dus voor mensen die een huis willen kopen. Dat adviseert althans de commissie Structuur Nederlandse Banken... naar minister Dijsselbloem. Vraag 1. Onder wiens leiding staat die commissie? Wijfels. Dat is goed. De Oud Rabo Topman. Vraag 2. De commissie stelt voor dat huizenkopers... hoeveel procent van het aankoopbedrag zelf moeten inleggen? 20 procent. Dat is ook goed, ja. De maatregel moet volgens de commissie pas worden ingevoerd... als de situatie op de huizenmarkt is verbeterd en de prijzen weer stijgen. Vraag 3. Kop uit de krant. Ik lees hem voor... En dan krijg je ook nog drie mogelijke antwoorden te horen waar die kop bij hoort. Waanzinnige woensdag, dat is de kop. Gaat dit over één, een grote overwinning voor homo's stellen in de Verenigde Staten. Het Hoge Rechtshof oordeelde dat getrouwde homo's dezelfde rechten hebben als getrouwde hetero's. Twee, supersnelle premierswissel gisteren in Australië. Premier Gillard stapte direct op. En een paar uur later was haar opvolger al bekend. En drie, het tennistoernooi van Wimbledon. Daar werden gisteren zeven voormalige nummers één van de wereld uitgeschakeld... of ze vielen uit door blessures. Drie. En dat is goed, kop uit de telegraaf van vandaag. Vraag vier. Verrassend was vooral de uitschakeling van zevenvoudig winnaar Roger Federer. Maar ook bij de vrouwen moest een voormalig kampioen het toernooi verlaten. Wie was dat? Pas weet ik Dat is Maria Sharapova. Ja. Ging onderuit tegen de Portugese Larcher de Brito... Mooie naam. Feder werd trouwens uitgeschakeld door een Oekraïne... met de naam Sergej Stakovsky. Die had ik al onthouden. Vraag 5 is een geluidsfragment. Luister goed, wie is dit? Het is een goed idee om te kijken... Van, uh, hebben wij nog bezittingen die eigenlijk niet passen... bij de rol van de overheid? En kun je daar niet veel nuttige investeringen mee doen? Daar ben ik voor. Maar het gaat ons nu niet helpen uh, in, de, in de crisis waar we nu in zitten... Wie is deze man? Minister Ascher. Ja, van Sociale Zaken. Hij reageerde op de uitspraken van VNO-NCW-voorzitter Wintjes. En die vindt dat de overheid staatsbezittingen als bijvoorbeeld ABN AMRO en SNS Reaal moet verkopen. Vraag 6. Hoe noemde Wintjes die staatsbezittingen? Uh, tafelzilver. Ja, ongewenst tafelzilver. Hij denkt dat de overheid zo nieuwe bezuinigingen kan voorkomen. Ascher is het dus niet met hem eens. Gaat heel goed tot nu toe. Nog één vraag... Uh, daar kan u vier punten mee verdienen. En het gaat over een persoon uit het nieuws dit keer. De vraag is, wie wordt hier bedoeld? Als u het weet, onmiddellijk stoproepen. Dit zijn de aanwijzingen. Vier. Ik kom waarschijnlijk te laat voor mijn lichtend voorbeeld. Stop. Obama. Dat is een hele snelle. Maar is hij ook goed? Voor drie punten. Aan het land van mijn vader ga ik voorbij... Voor twee punten, ik ga op reis en ik neem mee... 56 auto's, twee vliegtuigen en een drijvend ziekenhuis. En voor één punt, met mijn gezin breng ik een zesdaags bezoek aan Afrika. Het is inderdaad Barack Obama. Nou, dat is een flinke klapper. Komen op negen, eh, dat betekent dat er zometeen maar acht goed hoeven te zijn... om over die eh, 65 punten heen te komen.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 We zijn terug bij Albert Schuurman, 55 jaar uit Wageningen. Nou, als gezegd, negen waren er goed in deel 1 van de quiz. Uh, dat betekent dat er maar acht goed hoeven te zijn om over 65 heen te komen. Ja, maar. Nou ja, in 90 seconden is dat best wel veel. Uh, maar goed, ik zou er gewoon nog een paar bij doen. Uh, want er komen nog wat kandidaten voorbij, dus je weet het nooit natuurlijk. Maar het is te doen. Um, ik stel de vraag helemaal, dan graag het antwoord. Of pas, daar komen ze. De Nationale Nieuwsbris. In het AMC is een man opgenomen met welke zeldzame ziekte? Goed, hoe heet de Franse oud-topvoetballer die assistent wordt bij Real Madrid? Zidane. Goed, de VS dreigt welk land met een handelstop als het asiel verleent aan klokkenluider Snowden? Ecuador. Goed, hoe heet de nieuwe premier van Australië? Eh, uh, Bud. Rut heet hij. Ah. In welk Europees land ligt het openbaar vervoer 24 uur plat vanwege de staking? Italië. Portugal. Havenbedrijf Rotterdam pleit voor een stop van het vervoer van wat voor soort vlees? Walvisfles. Dat is goed. Welke Amerikaanse staat heeft zo'n 500ste gevangenen geëxecuteerd? Texas. Is goed. Een horloge van welk filmpersonage heeft op een veiling zo'n anderhalve ton opgebracht? Pas. James Bond. Hoe oud is de Noord-Hollandse joyrider die na een achtervolging met 170 km per uur kon worden aangehouden? 10. 14. In welke stad reikten de middelbare scholen deze week de diploma's uit? Rotterdam. Dat is goed. Welke toeristische trekpleister in Frankrijk... is al twee dagen dicht vanwege de staking van het personeel? Uh, Walt niet. Het is Eiffeltoren. Hoe heet okay. de Nederlandse tennisser... die op Wimbledon een boete heeft gekregen voor het breken van zijn record? De Bakker. Dat is goed. In welke stad rijdt vanaf vandaag een nieuwe metro? Pas Amsterdam. Amerikaanse zakenman die in welk land werd vastgehouden... door zijn werknemers, heeft zich vrijgekocht... China. Dat is goed. Naar welk land moet het archief van Otto Frank worden overgebracht? Naar Zwitserland. Dat is goed. In welk Europees land hebben duizenden demonstranten... hun parlementariërs met eieren en tomaten bekogeld? Bulgarije. Is goed. In Eindhoven is gisteren de aftrap gegeven voor het WK voetbal. Of voor wat? Robots. Dat is goed. Robots. Ja, zat in de knal. En tellen we zeker mee. Um, de vraag is, zijn het er acht? Wat denkt u zelf? Ik denk het wel. Maar ik heb toch wel een paar keer gepast. Ja, nee, maar het zijn er zeker acht. Het zijn er zelfs elf. Oké. Okay. En we komen dus op 99, mooi getal. Okay. En voorlopig goed voor de leidende positie in het klassement van deze week. En we gaan kijken of dat standhoudt, want we gaan nog tot vrijdag door natuurlijk met die quiz. Dus er, komen nog wat, er komt nog één kandidaat voorbij, natuurlijk morgen. Ja. Maar voorlopig is dit de hoogste score. Um, dus eventueel morgen die 300 euro. Nu in ieder geval mee de kaarten voor beeld en geluid. De lunchradio, de mok en de lunchbox. Helemaal goed, dankjewel. Goede reis terug naar Wageningen. Dankjewel. Wij melden ons zometeen weer, dat doen we natuurlijk voor de werklunch na het NOS nieuws van 1 uur. Ik geloof. Ik geloof. Ik geloof in de mensen. NCRV. Nog één jaar voor de Europese verkiezingen.